538 Nieuws, 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentie van der Meulen. De oproep van Rijkswaterstaat om thuis te werken... is niet bij iedereen binnengekomen... want we hebben de drukste woensdagochtendspits in jaren. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt ervan geschrokken te zijn. Waarschijnlijk hebben veel mensen het erop gewaagd... omdat het gistermorgen wel meeviel met de spits. President Trump wil Groenland zo graag van Denemarken afnemen... dat hij erover nadenkt om militairen te steunen. Voor Trump is Groenland belangrijk om Rusland af te schrikken. Bovendien is er veel olie en veel gas. En volgens de Wall Street Journal moeten we het Amerikaanse dreigement... met militairen niet al te serieus nemen. En in jaren hebben niet zoveel mensen gekeken naar de oudejaarsconferentie als die van vorige week van Peter Pannenkoek. Hij trok in totaal 3,3 miljoen kijkers. Het zijn definitieve cijfers, dus die van de Oudejaarsavond zelf plus het aantal mensen dat het later heeft teruggekeken. En dan nog het weer. Nou, vandaag valt dus in het hele land sneeuw... bij temperaturen rond het vriespunt. Het voelt wel wat kouder aan... door de matige tot krachtige zuidenwind. Tot over het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de situatie op de wegen. Het is rustiger aan het worden op de A4 Den Haag. Rotterdam bij de keteltunnel staat nog 16 minuten. A4 Dinteloord, Antwerpen bij Hoger Heide 11. En op de A59 zonzillos bij Oosterhout. Daar is de hoofdrijbaan dicht. vertraging Wel 11 kilometer achteraan sluiten. En op de A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag. Daar staat zelfs een flitser. wel in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 Mooi van ethos. Stel je voor, je bent letterlijk omringd door honderd fanatieke tegenstanders die steeds dichterbij komen. Je bent twaalf vragen verwijderd van 50.000 euro, die je alleen wint als je ze alle honderd weg speelt voor middenbereiken. midden bereiken. Anders gaan zij er met het geld vandoor. Linda de Mol presenteert Postcode Loterij in de Ring zondag om half tien op zes. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Ja, goedemorgen. Gewoon zin om Les Christmas van Wem te draaien. Dat gaan we niet doen, hoor. We hebben de vijf van het bedrijf van Interstellar. En we trappen af met kokje. Radio 538. De vijf van het bedrijf. Radio 538. Vijf.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 sneeuwballen, handjes. Ook oh, ik zie er met acht vingers. Het is oud en nieuw geweest natuurlijk. Even serieus, ja jongens, Bijla de gasolina's. 538, de vijf van het bedrijf. Nou, je hoort al, dit is een gezellig bedrijf. Dat kan niet missen. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, warm welkom in de vijf van het bedrijf op 538. Ja, dankjewel. Zo, uh, ja, ik denk het is een feestelijk bedrijf, want waar werk jij? Ik werk bij Interstellar in ja. Leuze. Jullie zijn van de IT, hè? Ja, zeker. En, We hebben ja. elf locaties. Ik werk in Leusden. Maar uh, wij zijn uh, heel uh, druk elke dag met uh, de IT van uh, allerlei bedrijven. En Wat goed. Jullie leveren clouddiensten en dat doe je dan voor allerlei bedrijven. Niet voor particulieren, als ik het goed begrijp. Nee, klopt. Middelgroot tot uh, grote bedrijven, inderdaad. Ja, dus dan hebben mensen gewoon zo'n 100 terabyte in de cloud. Uh, sommige grote bedrijven, zeg maar. Dat soort moet uh, moeten kan denken. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. Wat leuk. ja. En jij werkt ook in de cloud, hè? want je zit thuis te werken? Ja, ik dacht, dat gaan we niet de weg op met dit uh, barre wereldsomstandigheden. Nee, nee, dat snap ik. Nee, ik heb nog op de fiets geprobeerd de laatste dagen... maar uh, ik ben vandaag ook met de auto gekomen. Ja, dat is dus dat snap ik. Hé, hey, hoe is de muziek smaak bij je Interstellar? Want dat gaat een beetje alle kanten op. We hadden een gocciaal, we de een ja. de gasolina. Hoe, hoe is het bij jullie op het bedrijf? Ja, ja, ja, het gaat alle kanten op. En, uh, en Baila heb ik voor een directe collega uh, aangevraagd. Want uh, toen ik in dienst kwam, toen werd dat continu over de afdeling gezongen. Dus toen wist ik wel in wat voor bedrijf ik terecht ben gekomen. Oh ja. ja. Nooit meer naar huis, dacht dus, jij toen. <laughs> nee, wat van gezellig, dacht ik, ja. Ja, precies. Wat goed. En welke collega is dat? Wie heeft jou in die bijla de gasoline geholpen? Dat is een Chris. Chris, Chris, dankjewel, ja. man. Lekker. Heerlijk. Hé, hey, wat ja, goed. Nou, we ja. sturen als bedankje voor de prachtige selectie... een taart richting Interstellar. Nou, geweldig. Dus we, nog wel mooi. Mooi. we hebben nog een mooie liedjes. Ja, kondig jij de volgende dan maar aan, want Engel op Water is de volgende. Ja, hier komt uh, Engel de Waarder op 5.8. Ja, ik start hem even vanuit de cloud als je het goed vindt. <laughs> Dat is heel goed. Mooi dag, man. Hoi. Ja, ciao, doei. Doei, doei. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle terrein.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 Dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit? Die kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig, voetaan. Voor Ik weet nu dat er een engel Eens door de, de vijf van het bedrijf Radio 5, 3, 8, years and my life is still.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 peroxide deze. The Nangblans en what's up? Een jaar 93, volgens mij ergens. Eén van de bangers in het lijstje. De nummer twee van de mannen en de vrouwen van Interstellar IT en clouddiensten. Ja hoorde net een van de collega's al in de uitzending. Wij sturen natuurlijk een taart naar het bedrijf als je meedoet met de vijf van het bedrijf. Kom ook appjes binnen. Dennis, heb je een deken mee in de auto? Ik wil meespelen met de vijf van het bedrijf. Dat is dan heel simpel. Dan ga je in de auto als je stilstaat. Gewoon even naar 5.0.nl. Daar vind je een button voor de vijf van het bedrijf. Geef je bedrijf op. Maak de playlist en wellicht hoor je jezelf Morgen terug. De vijf van het bedrijf. Die liedjes maken je minder ja, stijl. Alleen is kiezen tracks. Alsof ze er verstand van hebben. Vijf liedjes op 5, 3, 8. En als het echt uit de hand loopt, staat Dennis daar met taart. De vijf van het bedrijf. 1. Dit weer kom ik wel lopend als je het goed vindt. De nummer 1 van Interstellar in de vijf van het bedrijf is van Gigi D'Agostino.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 Hey, maar het feest draait gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter hak, zoals twee voor maar 1,49. En van Aldi. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. <tieden>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 Fans van Fordo Aldi 18, speelbund. Uh, ja? Echt serieus? Oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op web.nl. Is het een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 Ja, wat extra vijf jaar weer. Eén voor half wel. Flinke sneeuw bij het land op het moment. Een stevig zuidenwindje erbij. In dit hele land geldt code oranje, behalve op de Bovenminse Waddeilanden. In het westen wordt het vanmiddag 1 tot 3 graden. In het oosten kan het de hele dag een graadje vriezen. Voorzichtig op de weg dus. Situatie op de wegen. Verkeer A1 amersfoort Apeldoorn bij Barneveld. Twaalf minuten vertraging. En de A1 Apeldoorn hengelo bij Lochem 8. A2 Eindhoven, Maastricht Noord, Heide acht. En de A6 Lelystad emmerloord bij Emmerloord 10. A32 meppel Weerden bij Heer 7, A32 Heerenveen-Meppels, Steenwijk-Noord 8. En op de a 58 Vreda Breda-Vlissingen-Bergopzoom 7. De A59 problemen tussen Zonzeel en Os bij Maden. 7 kilometer langzaam rijden. Die lengte loopt nog op, een half uur vertraging. De A59 Hellegatsplein noordhoek bij Noordhoek. Daar ben je een minuut of 10 langer onderweg. En de A325 Nijmegen-Arnhem bij Elden, 6 minuten. En de eenzame flitser tussen de ijsberen op de A13. Rijswijk-Rotterdam-Oma Gent met zijn wintermuts bij Den Haag. 6.8. Dennis Ruijjaar. Ja, wintermutsen op en gaan met de hits van 58 tijdens je werkdag. Dan Henley. Radio 538. The Boys of Summer. The eldest daughter of a nobleman Ophelia lived in fantasy Her love was a cold bed full of scorpions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 is eigenlijk wel echte sneeuwwandelingmuziek. Taylor Swift en de Fate of Ophelia. Ik heb mijn dochter vanmorgen naar school gesleed. Ze is vijf en een half, zegt ze dan heel stoer. En ze kijkt nu al die show van Taylor Swift, die Era Store. En dit vindt ze dus en leuke liedjes. Frozen ook, maar Taylor Swift ook. Wat een fenomeen. De Fate of Ophelia op Radio 58. Uh, Dennis meldt zich. Goedemorgen. Het is de 58e werkdag. En wij presenteren Pitbull. As for money, then give advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that go nice. Huh? Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glow. Live from the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It with O's and oh yes, they it always, real fat, all day. Now, baby, we can party, oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, huh? cause she see me in a suit with a red tie tied up. They think it's nice to meet you, but Tam is money, only difference is I own it. Now let's stop Tam and enjoy this moment. One day. One day. 538 werkdag Ik luister gezellig de hele dag lekker op kantoor 538 Radio 538 I'm in right up in your skin and burns. They feel like home. It's funny how your fire burns, but I'm still cold I you so cold See <laughs> you It's true, I'm still in love with you. Het is zomer in Zandamme. Het is geen zomer Dennis in Zandam, het is erg wit. Dennis, in plaats van de 58-ochtendrun, 14 maart... kunnen hier wel de ochtend Langlauf organiseren. Vind ik ook een goed idee. Als we dit weer wat langer houden natuurlijk. Je bent bij de vrienden van 58, het is de werkdag. Dennis is hier. Bedankt voor alle foto's van de sneeuwpoppen. De hele appbox overstroomt met foto's van allerlei mini-olafs. Fantastisch om te zien. En je maakt natuurlijk deze en volgende week hier kans... de hele dag op de tickets voor het grootste café van Nederland... de Vrienden van Amsterdam Live in Ahoy, Rotterdam. Zometeen meteen, bij Linda.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 The list is long. Op jij, Poppit. Iedereen bocht. Pop. Want die beat is zo so dik. Oh, op deze poortje ken ik de hele nacht weer dansen. Zorgen in je pop, zijn bovenal grauw. Dus je partyt erop bos. Overal while, wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op je saus. Want zoenen is zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als joker ook een ono's rauw. Iets lekkers aan de haakslaan, dan hoop je dus nauw. Tot je zoveel zou, Een noten te klauw. Je weet dat er meer is, dan gewoon maar wat laus. Als je rode briesjes maakt, dan stroken nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleur zicht aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt op ouw, Overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt met een pols zo rauw. Voel de flow nou. Of de hopeloos in de kou Dans maar, dit is nu die lekkere dansvaart. maar, ook oh, als je zeker helemaal geen kans maar maar en dans maar Want dit is nu die lekkere maar chans maar en au oh. oh, Op deze potje ken ik de hele Zie je CLM Je dans gaat als het deze draaien. Want dit is mijn dansplaats. Beel je technolie. Of check je Dragon Ball Z? en dik in hem openbaar. Of zeg je het lekker niet. over e slechts een tikje en je gasten doen lekker. Jiggy. Lekker chickies die chillen met billen Weer heftig de regie. Van deel van de E. Als Quacamola avocado. De tequila die ik wil is dan hoeden je rap als Heb je hem niet. Oké, okay, chill. Ho maar. Doe niet zo slow maar ja. ik neem corona. En je moet wel van hout zijn, voordat je weer stopt. Want ik blijf langer hangen dan de wallen van Wim Kok. Dans maar, dit is jullie lekkere dansvaart. Ook maar. Oh, als je zeker helemaal geen kans. Maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat. maar en ah. Oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaat. Chants maar. Ook oh, als je zeker helemaal geen dansmaat. Chants maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat. Chants maar en ah. Oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Ja, hersenkracht zelf met dansplaats. Dit is dus die lekkere dansplaats, lekker hoor. De vijfjachtwerkdag, we spelen natuurlijk de beroepenjacht zometeen. We hebben geld in de kas en dan kun je mooi proberen... om tijdens het werk gewoon wat extra centen te verdienen. En Hanne Loren is aangeschoven met het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat heb je voor ons? Nou, toch nog een beetje goed nieuws voor vliegpassagiers. Zo wat het is. Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij... en begin met sparen bij de bank die denkt aan jou... en aan de toekomst.